1 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Schotland is een politiehelikopter neergestort op een café. Er zouden meerdere slachtoffers zijn. Volgens een getuige viel de helikopter als een baksteen uit de lucht... op het dak van de pub in Glasgow. Er zou geen explosie te horen zijn geweest. Het is nog onduidelijk of er nog mensen binnen zijn. Premier Rutte noemt het Duitse tolplan een graat in de keel... In het regeerakkoord in Duitsland staat dat er een tolvignet komt voor de snelwegen. En per saldo betalen alleen buitenlanders eraan mee. Duitsers worden via de belasting gecompenseerd. Rutte zei in Met het oog op morgen dat het plan in strijd is met EU-regels. Hij noemde het een breinbreker hoe Duitsland tol wil gaan heffen. En dat heeft hij ook gezegd tegen bondskanselier Merkel toen ze donderdag samen naar Litouwen reisden. Rutte verwacht dat het Duitse vignet er voorlopig niet zal komen. In Kiev wordt nog steeds gedemonstreerd. De betogers eisen dat president Janukovic en zijn regering aftreden... omdat er op de Europese top in Litouwen geen samenwerkingsverdrag is getekend... tussen de EU en Oekraïne. Volgens de EU weigerde Janukovic te tekenen... omdat hij onder druk is gezet door Rusland. De demonstratie tegen Janukovic begon de afgelopen ochtend al. S'avonds stonden nog steeds duizenden mensen op het plein. Op wat kleine schermutselingen na is het rustig gebleven.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 NCRV, Casa Luna, Kielijn Plag. Welkom bij het tweede uur van de tweede Casa Luna Fiesta. Vorige week zat Klaas Drupsteen hier met uh, drie van zijn favoriete gasten. En uh, deze week vannacht is uh, de eer aan mij... Met Hans Smits, CEO van het havenbedrijf Rotterdam. Bert Wagendorp, schrijver en columnist bij de Volkskrant. En Noël van de Ven, strafrechter in Den Bosch. Als u het vorige uur ook heeft geluisterd... we zijn bezig om een poster te maken van Nederland. Uh, Nederland staat in het midden. en Daaromheen dus allemaal begrippen en gedachten die ertoe doen... voor het Nederland van later. Die zorgen ervoor dat het een inspirerend land is of blijft. Dynamisch. En waarin iedereen uh, ja, zich maximaal kan ontwikkelen. Vies woord eigenlijk, hè? Is een nare term, maar ja. Het is wel mooi als je toch het idee nou. hebt dat je alles uit je leven kunt halen. Nee. Niet waar? Nol, dat valt wel ja. mee. Nee, ik vind het geen vies woord. Nee. Ja, Het klinkt altijd zo, blasé. Het beste uit jezelf ja. halen. Maar ja. ja. Het is wel mooi als het lukt. Mag ik de posten even doorgepaasd krijgen? Want hij ligt er tussen Bert en Nol in. Hans, je hebt ook wel inmiddels wat kunnen schrijven erop. Even kijken. We hadden in het eerste uur hadden we al Nooit af. Klein. Uh, goed leiderschap. En wat hadden we Duurzaamheid is ook al in het eerste uur geschreven. Hoop had jij erbij geschreven en van de Ven. Ja. Vastberadenheid, van wie was die? Had jij ook opgeschreven? Ja. Kijk eens aan. Dat had met leiderschap ook te maken, hè? denk ik. Het luisteren kwam daar ook bij. Kwetsbaar en fouten toegeven. Factor tijd. Kijk. Hans, waarom had je die opgeschreven? Nou, omdat die factor tijd uh, in onze samenleving, in ieder geval in politieke besluitvorming, uh, mm. er lijkt het wel niet toe te doen. Terwijl die o zo belangrijk is voor een aantal maatschappelijke vraagstukken, om dat in het vereiste tempo op te lossen. En laten we niet vergeten, ik zeg altijd maar zo: Europa zit in de eerste of tweede versnelling en de hele wereld om ons heen rijdt in de vierde versnelling. Ja. Dat dreigen we of dat vergeten we gewoon. Klopt. Ja. Dat is dan niet ons landje alleen, maar heel Europa ja, dus eigenlijk. Ja, zeker. Ja. ja. Uh, Bert Wagendorp. Ja. Wat staat er nog meer van jouw hand uh, op de poster? Bij nou, de baddeilanden -e staat creativiteit. Ja, dat was uit het eerste uur. Oh, oh, je wilt nu nog iets nieuws hebben? Ja, natuurlijk. Ja, heb ja, schrijf ja. even op. Ik ben wel benieuwd. <lacht> Ik denk, hij wordt voorgeschreven, anders heeft Noel van de ven straks heel Nederland ja. voor later bepaald. Oh, ja. Dat moet ja. ook niet ja. hebben natuurlijk. Het ja. moet wel een beetje een afspiegeling zijn, hè? Hij schrijft jij, ik word wat softer na één uur, want jij had opgeschreven oog voor elkaar ook Oog Nol. voor elkaar, ja. ja. ja. Um, nou, als ik kijk naar de verschillen in onze samenleving... Uh, dan denk ik dat we soms onvoldoende oog voor elkaar hebben. En... Uh, het is toch te gek om over te praten dat we in dit land voedselbanken moeten hebben. Iets wat ik weiger te begrijpen, maar we hebben ze wel. En ik ben niet van het nivelleren, dat uh, niet bepaald... maar uh, het kan wel enigszins anders. En als je de onderkant van de maatschappij, als ik het zo mag uh, uitdrukken... dus de minder verdienende mee wilt nemen... dan moet je die mensen ook uitdagen, inspireren... en niet met regelgeving tot de gekste dingen dwingen. Want dat gebeurt op dit moment, hè. Hmm. Dan komt het u ook krijgt op die een bijstandsuitkering, maar dan moet u wel dit, dit, dit dit en dit. En ja, ja. dan denk ik, ja, ik snap het wel... maar daar ga je de mensen niet mee over de streep trekken. Nee. Ook die onderkant van die maatschappij moet je willen inspireren. De inspiratie had ik zelf opgeschreven om het dit uur over te hebben. Dus dat is een mooi bruggetje. Maar ik wil, zo meteen, ik wil natuurlijk eerst even weten wat jij nog Bert erbij heb het, hebt geschreven. Tolerantie heb ik erbij gezegd. Tolerantie? Ja. Kijk. En, en, dat is, en, en dat is breder dan... Uh... Dan alleen maar het, de tolerantie ten aanzien van uh, allochtonen of uh, andersdenkenden of, of homo's. Nee, tolerantie in de zin van uh, gedachten. Dat je tolerant moet zijn ten aanzien van andersdenkenden. Dus een wat ruimere, uh, ruimere blik op, op, op je medemens. Niet ja. alleen maar dat... Dat negatieve uh, oordelen altijd. Dus wat, wat, wat ja, letterlijk wat toleranter... Uh, ja, je hebt dat, uh, no, kijken. dat in het filmpje... Ja. Els Speek, mijn collega, die heeft allemaal prachtige filmpjes ja. van jullie gemaakt... in aanloop naar deze Fiesta-uitzending. Jij noemde het letterlijk. Meer ja. aandacht voor andersdenkenden. Het ja. is nu te weinig. Ja. Ja. In de rechtspraak kom je dat veel tegen, denk ik. Dat het... Of moet je het kunnen, laat ik het zo zeggen. Als daar, moet je, daar moet je je ook in andere culturen durven te uh, ja. verdiepen. En ook vanuit die, vanuit die andere cultuur proberen te begrijpen waarom dingen fout gaan of anders zouden moeten. Daar moet je voor openstaan. Ja. In onze wetgeving zie je daar niet zo heel gek veel van terug, heb ik het idee. Maar ook in de samenstelling van de rechterlijke macht zie je dat ook veel te weinig. Hoe bedoel je dat? Het, nou, het aantal uh, niet in Nederland geboren rechters is niet bijster groot. En dan uh, hebben wij een raad van de rechtspraak in Nederland... en die zegt dan, en dat is een goed, uh, nou, een goed initiatief... we zouden 10% van onze rechters zouden uh, vanuit andere culturen uh, moeten komen. Nou ja, dat lukt gewoon niet. En waarom niet dan? Omdat ze er niet zijn. Ja, waarom niet. zijn ze er niet? Ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik weet het werkelijk niet. Want het... Die mensen gaan wel, wel studeren ook slangsman. Dus, dus ze zou op ja, ook ook rechter toch, kunnen gaan studeren. En toch is op een of andere manier zit daar een barrière. Hm. Ik, ik, ik weet het niet. Wordt er te veel gezien als het blanke bolwerk? Zou kunnen. Vroeger kunnen. Moet je vroeger waren het allemaal dat ik heb het nooit doen? echt met, nou ja, met, met, met, met uh, uh, allochtone studenten over gesproken. Maar ja, nu je het zegt. Ik, nou, het wordt tijd dat dat gedaan wordt. Ja. En, uh, maar de reden ken ik niet. Maar we zitten nog niet aan de 2 of 3 procent. Maar vroeger waren het allemaal gek. Vroeger waren het allemaal mannen. Nu zijn het allemaal vrouwen. Aan het ja, worden. wel steeds meer. Dus ja, dat ja. is wel een uh, die, ja. die, die 70 is vrouw. op ja. dit moment. 70. Ja. Zo. Veel, hè? Ja. Ja. ja. Dat is in het bedrijfsleven voorlopig nog niet zo. Nee, nee. zeker niet. Ik had nog zeker als vraag nou, voor vorige uur eigenlijk nee. opgeschreven. Nee. <laughs> niet zeker ja. als man. Nog <laughs> nee, flauwekul. Cool. Ik wilde nog opperen. Zijn, zijn, zijn, als we het over leiders van de toekomst hebben, moeten niet veel meer zijn vrouwen niet ideale leiders voor de toekomst, Hans Smits? Ja, okay. ik vind gemengde teams... Dat is het beste. Ah, politiek correct Nee, helemaal niet. Nee, onderzoek heeft dat uitgewezen. Gemengde teams nemen betere besluiten... dan of alleen mannen of alleen vrouwen. Ja. Dus, maar ik ben een groot voorstander van... gewoon zonder meer... meer vrouwen in, in belangrijke posities. Het ja. is dus, dus een andere manier van, te, van werken toch, hè? geven. Ja, een andere manier. Maar nogmaals... De, de, de, allebei is goed... Ja. Uh, maar je hebt allebei in de samenleving ja. nodig. Ja. Zo simpel zie ik dat. Goed, we laten dat leiderschap even voor wat het is. Uh, en we gaan ja, we meer op niet de inspiratie doen alsof, zitten. Alsof, alsof, alsof een, een beter Nederland alleen maar afhankelijk Precies. is van leiderschap. Daarom het is, wil het is de vooral afhankelijk gooien, van, van, van, van, van de Precies. Nederlanders. Is ja, hoe wij zelf ervoor zorgen ja. Ja. dat voor ons ja. een fijn land blijkt. En ja. voor de mensen dus. Hè, het oog voor elkaar. En, de ben, en voor de mensen om ons oh, heen. Oh. Die vijf V's hebben die daar op betrekking Hans Witts? Ja, ja? Daar, ik, ik, ik hanteer voor de haven. En met ik we hanteren. Om het een beetje gewoon... Wat simpel aan te geven, eh, hoe bestuur je dat stukje Nederland? Ja. Want daar komt het toch wel op neer. Hè? Daar ben je toch met elkaar mee bezig. Mm. De V van visie. Ja, die wat die inspireert. Gehad, visie inspireert. De V van verduurzaming, mm. daar hebben we het ook over gehad. Ja. Natuurlijk heel belangrijk dat je bezig bent met de verduurzaming voor de haven. De V van verbinding. Emotioneel. Verbinden. Bij de haven geldt er ook nog iets verbinden naar het achterland. Maar dat is dan fysiek. Ja. Maar verbinden emotioneel. Maar dat is bij de haven. Ik heb toen tijd in Rotterdam gewoond. En, en daar ook gewerkt. Ook bij Radio Rijmond. Die verbinding is enorm. Dat ja. gemeenschappelijke het gevoel. Familie, ja. Het gevoel van ja, trots van de, trots de, haven van de Rotterdamse Absoluut. haven. Ja. Dat is ja. prachtig. Ja. Ja. Maar dat moet je onderhouden. Dat moet hoe je doe voortduren. je dat? Nou, om het jaar dan, uh, gaan we met een ploeg. Naar alle deelgemeentes. En dan hebben we een tournee. Uh, en dan zijn we... 12 Tot 15 avonden in de dorp en dan praten we met alle mensen. En dat is fantastisch. En die komen, een kopje koffie drinken, dan krijg je ideeën. Zeg maar, en onze medewerkers staan er dan van de verschillende afdelingen. En dan haal je ook dorp. ideeën uit. En dan haal je goede ideeën. Absoluut. Ja, zie je. Dus, ja. uh, en we hebben overigens een van de grootste krantjes van Nederland, oh. zei ik dat die niet elke dag uitkomt. Maar er gaan naar 500 uh, zeg maar, adressen, gaat één keer in het kwartaal een krant waarin ik wat schrijf waarin we een heleboel uitleggen over de haven, waarop mensen reageren ja. enzovoort enzovoort. Dus je moet het natuurlijk Hoe wel houden. Wat zei je? Hoe heet die krant? De Heel havenkrant. Heel ordinair. Toen ja. ja, ja, ja. had je de haven Ja, de Havelood. staat die ook nog? Uh, weet ik niet. Liks, oh. ik eigenlijk niet. Toch iets van bij, van niet, maar. Volgens mij niet meer. Volgens weet niet, niet zeker. Meer. Maar en dus je hebt natuurlijk de Wereldhavendagen. Wereldhavendagen, tuurlijk. Als je nu op Centraal Station aankomt, moet je maar eens kijken in Rotterdam. Het grootste ledscherm van Europa met alleen maar havenbeelden om die haven weer in die stad hmm. te krijgen hmm. hebben wij een soort cadeau aan de stad. Nou de vierde V is volharding. Ja. Je moet wel volharden, je moet wel vol blijven houden. Hmm. De wereld verandert niet mooi. Vastberadenheid. Vastberadenheid is ja, ja. hetzelfde. Ja. En wat krijg je dan? Vertrouwen. Kijk. En dat is en dat probeer ik altijd tegen mezelf te zeggen als je met dit soort maatschappelijke vraagstukken bezig Probeer die nou af te lopen. En die in te vullen. Nou, Dan zal het wel een keer misgaan. Maar dan ben ik van overtuigd dat je met elkaar een probleem goed aanpakt. En het gedrag van mensen van elkaar beïnvloedt. In de zin dat je met elkaar een richting op ja. En dan inspireer je. Ja. Ja. Heeft een van jullie ook dat soort dingen in zijn hoofd zitten? Wat belangrijk is? Bert, heb jij iets van... In wat voor zin ik, doe je dat? Nou, hoe je voor jezelf je werk inricht. De manier waarop je daar daartegen aankijkt. De vijf V's van... Hans, heb je ook voor jezelf een soort regel: van, zo hou ik mezelf. zo inspireer ik anderen. Zo... Ik heb geen 5V's ja, of, of 3D's of zo. Nee, ik, ik, ik ben wat dat betreft natuurlijk wel een, een, een, een eenzaam beroep heb ik. ik, ik, ik heb, de enige met wie ik inspraak pleeg, heb, ben ik zelf. En soms vraag ik aan mijn vriendin: uh, Weet jij nog een onderwerp? <laughs> maar uh, dat is dan ongeveer het enige. De <laughs> ja, dat, dat is ongeveer het enige. Dat is ongeveer. Kijk je achter nee, de nee, dat is natuurlijk een groot verschil. Dat is natuurlijk een groot verschil tussen, ja. uh, tussen de. Uh, je, je kijkt er ongelukkig bij, maar ja? volgens mij ben je dat helemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee normaal niet. Ik vind het, ik vind het uh, heel, heel plezierig. Maar ik vind het wel interessant om te, om, om te horen. en Met name wat, wat, wat, wat Nol ook zei. Over die, uh, dat je daar, daar naar die mensen toe gaat. En niet alleen maar om, om, om jouw beleid te verkopen. Of om, uh, om ze een beetje gunstig te stemmen over al die overlast van die haven. Maar om ook daar ideeën uit te, te krijgen. Want dat is Zeker. natuurlijk vaak... Dat is natuurlijk wel, je hebt natuurlijk het beroemde voorbeeld van de uh, wisdom of the crowds. Ja. Dat is, dat, mensen weten samen ontzettend veel. Je kent het ja. voorbeeld. Er zaten varken op de markt. Mensen moeten schatten hoeveel dat varken weegt. Als je dat aan uh, 2000 mensen vraagt... en die zeggen dat allemaal op, je neemt het gemiddeld, hebben het goede gewicht. Op de gram, hè? Echt waar? Ja. ja. ja en dat is, dat is, ja. uh, dat oh, is die gezamenlijke kennis van ons allemaal... van die 18 miljoen Nederlanders, ja. is immens. De, en als je die kunt, kunt mobiliseren, als je die kunt activeren... Ja. Nou, ja, dan, krijg je, dan krijg je natuurlijk dan krijg je die, die, die inspiratie, die creativiteit. Maar dat moet je losmaken. Dat moet je Op de een of andere manier moet je dat... Ja, zien, zien vrij te maken. En dat is de jij grote kans. Met je columns, met je verhalen? Nou, ik, ja, ik probeer wel in die columns. Uh, ik probeer weg te blijven van, van die hele uh, strenge uh, waarheden. He, want want die, die, die heb ik niet. Ik, ik, ben, ik ben geen. Uh, wat dat betreft niet iemand die heel erg uh, ideologisch uh, uh, streng is in, in de leer. Ik, ik twijfel. Ik weet, ik weet het ook altijd maar niet precies. Dus het is ook vaak een beetje een zoekende column. Uh, in die zin. Ja. Wat is nou de waarheid? Het is altijd maar net hoe je. Welke, heel erg van welke informatie ja, heb je. Ja. Ik kan wel een heel kritische kolom schrijven... over de Betuwelijn, dat heb ik ook wel gedaan. Maar als ik dan met Hans... Met, als ik dan met Hans zou praten Tegen over die Betuwelijn... Dan, uh, dan zou hij misschien wel argumenten hebben... waarvan ik denk, ja, daar zit ook wat in, weet ja. je wel. Dus, nou ja, zo, zo, zo, is, zo zit de, de werkelijkheid... die zit, is natuurlijk gecompliceerd, maar met die 18 miljoen Nederlanders... daar zit een enorm potentieel aan creativiteit, aan, aan, aan, aan ideeën, plannen. Ja. Nou, als je dat kunt losmaken, als je dat kunt vrijmaken... Dan, dan ben je een enorme stap verder. En dat is ook wel belangrijk. Dat het natuurlijk van onderen gebeurt steeds ja. meer. Dat is goed. Maar dan... dan... Nogmaals die vraag. Probeer jij met jouw columns wel mensen te inspireren? Ik ben geen dominee. Ik ben geen dominee die zondag op de preekstoel gaat staan. Nou ja, ik weet dat ik ook voor een groot deel een entertainer ben. Mensen pakken zo, ochtends die krant, slaan pagina 2 open en beginnen die column te lezen. En als ze dan twee keer moeten lachen, dan uh, hebben ze hopelijk een beetje ja. een, een, een leuke dag. Als ze drie keer de, iets even denken van: oh. Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Nou, dan ben ik al, ben ik al ja. tevreden. Veel meer, veel meer pretenties heb ik niet. Maar als je een lach tevoorschijn kan toveren... dan is dat toch ook een vorm van inspireren? Ja, want als, als 150.000 mensen even... S ochtends moeten lachen... dat is, dat is, wel, ik, dat een is wel een enorme lach. Uit, hè? Ah, ja. Ga ja. snel, uh, ja. Bert, van 2 ja. naar 150.000. <laughs> <laughs> dat doe je rap. Hoe doe je? Vagina. Nou, nou je net waar twee net mensen... waren twee die lachten... nu zijn het rond de 15.000. Nee, twee, twee keer oh, een twee keer lach. Twee keer een lach. Nee. Dus heb ik, die... dus ik 300.000 keer... gelachen. Ja. ja, dat is okay. wel mooi. Oké, niet goed geluisterd. <laughs> Waar hou jij de inspiratie vandaan? Nou, je hebt, de, Nol, jij hebt ja, ik ben... niet zozeer met de leukste dingen in de samenleving te maken. Nou, maar ik lach ontzettend veel. Uh, iedere dag hoor. Daar gaat ja. geen dag voorbij uh, zonder een lach. Ook, en, zeker niet, uh, en zeker ook op het werk. En is uh, dat met verdachte of onverdachte? Soms met verdachten. Ook wel? Ja, ook daar moet gelachen kunnen worden. Het, is, het scheelt natuurlijk wel per zaak. En als het een hele serieuze zaak is. Een levensdelict met veel slachtoffers. Ja. Nou, dan wordt het geen uitbundig geheel natuurlijk niet. Maar uh, je hebt uh, eenvoudige zaken waar wel gelachen kan worden. En, of andere zaken. Maar waar ik, ja, ik ben eigenlijk een heel eenvoudig mens. Het gaat mij om rechtvaardigheid. Het gaat mij om uh, zorg voor de minderheid. Het gaat mij om bescheidenheid. En hou het eenvoudig. En uh, ja, dit soort dingen heb ik uh, ja, eigenlijk uh, van mijn moeder geleerd. Zo eenvoudig is het eigenlijk. En die was daar uh, redelijk rechtlijnig in. En dat is er van meet af aan ingepompt. En soms misschien wel gestampt. En waarom vond zij juist dat dan belangrijk? Ja, omdat dat uh, vertrouwen geeft in het leven en ook aan anderen... En nou ja, dan kom je bij de vijf V's van Hans. En dan heb je als je vertrouwen hebt, heb je verbinding. En zo kom je daar eigenlijk heel eenvoudig uit. Maar ja, hou het. Uh, maak het niet te ingewikkeld. Ja. Maar waarom ben je dan rechter geworden? Ook dat is eigenlijk vrij eenvoudig te verklaren. Ik ben ooit uh, op mijn 18e levensjaar begonnen bij justitie, omdat ik daar tien uh, gulden meer kon verdienen dan bij de Remington. Waar ik uh, tienmachines uh, probeerde in elkaar te zetten. Oh. Nou, ja. Ja. En, uh, maar ik zag dat dat uh, nagemaakte typemachines waren van de IBN. Weet jij bij de vader van Mart Smees dan? Dat zou goed kunnen. Je ja. was dat directeur. Ja. Oh, echt waar? Dat weet ik niet meer. Ja. Ja. Nou. Geweldig. nou, dat was misschien voor mijn tijd. En mijn moeder zei, jongen, dat wordt daar niks. Uh, uh, je moet ambtenaar worden. Dan, uh, dan gaat het beter. Nou, ten, en ik, uh, nou, ik luisterde niet altijd goed naar mijn moeder. Maar in dit geval wel. En ik ben daar begonnen. en ik, heb, ik was 18 jaar bij justitie. En ik zag dat daar die wereld. En die wereld sprak me aan. Toen ben ik gaan studeren. En op enig moment, uh, na twintig jaar... want ik moest eerst naar het nemen en naar de universiteit... en daar nou, ben ik allemaal met plezier naartoe gegaan. Toen stond ik uh, nou ja, voor, een, uh, voor een splitsing. Kon of leiding gaan geven... of uh, als rechter gaan zitten, de zittende magistratuur... of de staande magistratuur-officier. Toen heb ik gekozen voor de, rech uh, nou ja, voor de zittende magistratuur... omdat dat het dikst bij me stond. Ja. En, uh, en mijn liefde wordt strafrecht... En ja, dan komt die rechtvaardigheid. En ja, ik zat er dag en nacht in. En het was niet zozeer dat ik nou op mijn 18e dacht... ik ga rechter worden, nee. Het is gegroeid. Nee. Als ik bij de ja. haven in Rotterdam was gekomen... was het misschien ook anders met mij gegaan. Nee. Ja. Ja, Zou, ik weet niet je niet. Meer Zou je willen wisselen überhaupt van elkaar? Had ik meer kunnen verdienen, ja. Nee. Zeker, Had ik meer benieuwd. kunnen verdienen. Ja. Maar qua nevenfuncties hadden ze net zo ja. moeilijk gedaan waarschijnlijk. Dus, dat, ja. Ja. Hè? Ja. dus daar hoeven we niet over te hebben. Maar... Heb je nog steeds dat je elke dag met... want jullie doen alle drie je werk al best wel lang... ga je nog steeds met evenveel plezier en frisheid te werk? Ik ga iedere dag echt met plezier naar mijn werk. En dat komt ook omdat ik afscheid heb genomen van het leidinggeven. Dat heb ik twaalf jaar gedaan. En ik hoor het Hans zeggen. Hij zei het netter, maar je bent op een gegeven moment over de datum. En dat moet je ook onderkennen. Ik heb er drie jaar te lang over gedaan om dat te bedenken. Drie jaar langer dan jij. En ik ben terug naar de inhoud gegaan. En ik ben terug naar mijn jongensdroom, het rechtercommissariaat. Ja. Dat is het belangrijkste, dat het het dichtst bij jou ligt. Om je ja, inspiratie ja. te houden ja, en ja, om, om gelukkig ja, te blijven. Ja, ja, met en je ook vanmorgen kom ik op mijn werk en ik weet niet wat er die dag gaat gebeuren. Ja. Dat vind ik heerlijk. En sommige collega's vinden dat vreselijk. Want rechtercommissaris, voor de duidelijkheid, dan zit je niet alleen maar... Eh, nee, onderzoeksrechter. Oordelen, rechter, hè? Precies. Nee, ja. onderzoeksrechter. Dus als er ergens dus... een huiszoeking moet worden gedaan, dan ga je daarmee ja. naartoe. Ja. Het is ja. meer met, met de poten in de klei, wat dat betreft. Ja. Ja. ja. Inderdaad. Hans, hoe zorg jij dat het nog steeds uh, fijn blijft? Ja, nee, ik heb het geluk gehad hoor, echt, waar, om vanaf de eerste dag dat ik ben gaan werken, altijd met, met projecten of zaken bezig zijn die van nationaal belang waren. En dat inspireert zo. Ja. Waarom is dat en, juist inspirerend dan voor jou? Nou, omdat je een bijdrage kan leveren aan je land. Het klink, klinkt gek, maar dat zo voel ik dat. Uh, en uh, vaak is het ook zo volgens mij... dat de eerste banen, je eerste baan, baas... zijn ook vaak bepalend voor de rest van je loopbaan. En uh, dat heb ik, ik... Ik ben direct op de oost werk, kunnen gaan werken. De, de, de, de discussie, kabinet en uil, mm. 1975, 1976 mm. uh, Moet die dicht? Moet die open? Moet die halve open? Nou, ik mocht direct met nota schrijven. Nou, ik was een broekje voor 25 jaar. En ik mocht met, met de, de Rand Corporation samenwerken... Nou, en dan blijf je daar een tijd werken. En dat beïnvloedt eigenlijk je, de rest van je, van je denken. Want daar had je ook al milieugroeperingen. Daar had je ook architectuur. Daar had je kunstwerken. Er moest gebouwd worden. Er was techniek enzovoort. En als je nou terugkijkt. Ben je inmiddels 40 jaar verder bijna. Dan komen die elementen allemaal weer terug. terug. Allemaal ja. van nationale betekenis. Ja. Dus ik ga elke dag met ongelooflijk veel plezier naar mijn werk. En je hebt natuurlijk wel eens een dag dat je pff, ik ben blij dat hij voorbij is. Dat hebben we allemaal. Maar op zich ja. is het geweldig. En, en zit daar dan een trots aspect? Ben jij een trotsman op ons land? Ja. Trots op Nederland zullen we het dan... Trots op uh, Nederland. Rita Verdonk is wel even in de aandacht. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee maar, maar serieus, dat, dat, dat voel ik. Trots op het land. Trots op wat we kunnen. Ik vind ook dat we dat uh, te weinig uh, uitdragen. Uh, je moet niet opscheppen. Maar het valt me toch wel op dat, uh, dat als we in het buitenland komen. Dan beginnen we naar het begin eerst eens onze problemen te schetsen voordat we ja. vertellen wat we allemaal kunnen. Moet hij er kunnen. niet op eigenlijk trots? Moet hij er dan niet trots. bij? Ja, vind ik een goeie. Schrijf, in, in het IJsselmeer de... staat hij. Ja. Ja. Ja. In het IJsselmeer. Ja, eerst onze Bert problemen en dan erbij. gaan we vertellen hoe anderen hun problemen op moeten lossen. Ja. Ja, dan zijn we erg in. Ja. Trots staat erin. Ja. ja. Dat Heerlijk. zijn we te weinig hè? Ja, vind ik wel. Zeg maar, hoe heet dat? Verholen trots. Trots zijn, maar niet opscheppen. Maar wel dat uitstralen op je land, op je prestaties, ja. vind ik heel belangrijk. Ja. Dat zijn we op een bescheiden tabijn. manier. Ja. Ja. Ja. Bert? Ik uh, hou niet van, uh, van uh, nationalisme. Ik haat nationalisme. Nationalisme is, is uh, volgens mij uh, de oorzaak van, van, uh, van ongelooflijk veel ellende. En trots is, is op zich prima. Ik, als, ik, uh, ik, als ik in het buitenland ben... dan, dan uh, ik heb vier jaar in Engeland gewoond. Toen dacht ik van, goh, uh, als je van een afstandje kijkt... wat is Nederland toch eigenlijk best een leuk, uh, goed georganiseerd uh, land. En, uh, maar het kan doorslaan, weet je Want je, je kunt daar te ver in gaan. Dus ik, uh, ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee. Maar het mag voor mij. Ik bedoel, ik, uh... Maar heb jij het zelf het gevoel? Um, nou, kijk... Ik vind, dat, je, ik vind dat, wij, dat dit een fase is. Het Nederland, het land Nederland... dat is een fase die is begonnen in de, in de, in de 19e eeuw. Hè. Dat zijn, al die landen zijn ontstaan. Dat we, nu in een, in een, in een, dat we nu een stap verder aan het maken zijn. Dat we... Dat we een, een, een, een, op een of andere manier... Ik weet niet hoe Europa precies georganiseerd moet worden... maar dat we daar, een, dat we daar naartoe moeten. Dus dat we een beetje af moeten van die, die, nationale, die nationale trots... de Fransen die maar trots zijn op hun, op hun land... en dan die Engelsen zijn weer trots op hun land. dat zal allemaal wel. Maar we, uiteindelijk moeten we samen verder. Dus dan, dan kan die trots op en, dat, en die concentratie op het eigen land... kan dat ook een beetje in de weg staan. Ja, ja. Hand? Nou, ik denk dat je onderscheid moet maken. Want tuurlijk, wat, wat Bert zegt, is natuurlijk ook waar. Kijk, je, hoe groter het land, ik zeg altijd, maar hoe groter het sovinisme. Mm -hmm. ja. dat, dat, dat is mijn ervaring. Nederland uh, is natuurlijk geworden wat het is... doordat we juist ons openstelden. Open economie, open mind. We spreken de talen, nou, dat weten we allemaal. Dus in die zin zijn wij gelukkig in dat opzicht... Uh, veel minder chauvinistisch. En veel minder een gesloten samenleving. Maar sluit niet uit. En dat bedoel ik met trots niet zozeer op je grenzen. Hè? Uh, maar dat mag ook een beetje. Dat je trots bent dat je Nederlander bent. Ik, dat is prima. Maar ook trots op wat je kan. Uh, ja, ja. En, en wat voor betekenis je hebt. Als landje, land... In, in de wereld en dan en, komt bijvoorbeeld een Rotterdamse haven bijvoorbeeld en ja. en dat je dan in sommige opzichten zelfs marktleider bent in de wereld dan wel in Europa nou dat dat moet je dan vind ik uitnutten ja. en dat vers, blijven versterken ja, dat heeft niks met nationalisme dan nee, te maken nee. op die manier nee. um, als het om inspiratie gaat de, de universiteit in Tilburg die heeft uh, doen ze één keer in de vijf jaar dat ze onder jongeren gaan vragen van wat is nou voor jullie wat werkt inspirerend waar halen jullie je uh, inspiratie vandaan en dan hopen ze misschien dat daar religie uitkomt... maar dat is eigenlijk al jaren niet meer het geval. De uitkomst is ieder jaar weer... en het was ook weer uh, deze maand zo... begin november kwam het uit... dat het mensen zijn, popsterren... en uh, sportidolen... maar ook films, concerten, boeken en de natuur... worden genoemd mm -hmm. als inspiratiebron. Laten we even bij die popsterren het houden... en naar de muziek gaan van Bert Wagendorp. Ja, dat is een bijzondere muziek die jij hebt. Hè? Ja, Tuur Florizone. Dat is een, een Vlaamse uh, accordeonist... Pianist, componist, filmmuziek. Film, Ik heb hem afgelopen woensdag gezien in het Herenhuis in Beuzichem. Heel klein theatertje. Daar was hij samen met Erik Vloeimans en Jurg Brinkman met zijn drieën. Nou, betoverend. Ik kan niet anders zeggen. Ik kwam er vandaan, we waren met zijn drieën, vieren. De, de, de, vier vrienden. Nou, het was zo ongelooflijk mooi. Die man is, ja, die is geniaal op dat, op dat ouderwetse instrument. Dat ouderwetse accordeon. Je denkt van, ja, dat is een beetje... Die... Johnny Woodhouse had je vroeger. Ik ben benieuwd. De ja. Aanrijding in Moskou heet het. <tied> Wagendorp ja. heeft zijn medegasten verrast met de muziek. Beiden <lacht> hielden zij hun hart vast nog van de Ven en Hans Smits. Oh, drie minuten accordeon <lacht> muziek. <lacht> ja, dat <lacht> ja, dat klopt. Ik. Het is meer dan accordeon. Ja. <lacht> Fijne muziek is het. En nooit had de associatie met Frankrijk. Ja, ik ja. dacht aan een uh, pleintje in Frankrijk. Zo ja. in de schaduw. Ja, ja. Met een heerlijk glas uh, wijn of uh, bier. Ja. Ja. Dat is ook de associatie die jij ermee hebt. Ja, het is, gewoon heel, het is vrolijk maken. Op een, op, op een bepaalde manier swingt het ook nog. Dus het heeft, uh, ja. het heeft uh, veel kanten. Maar er zit een grappig. Er zit iets, ja, vrolijks, maar ook iets grappigs ja. of zo. Als je in Nederland is, moet je in. er echt naartoe gaan. Die, ja. die jongens is heel goed. We weten het nu. Even kijken, natuurlijk Florizone ja. is het dus. Ja. Ik had er nog nooit van, uh, van gehoord. Wat is een plek, Bert, waar jij graag bent in Nederland? Er uh, zijn er meerdere. Ik, uh, ik fiets veel, dus ik uh, fiets graag rond, uh, rond Alkmaar. Vind ik erg, de kop van het Holland vind ik heel mooi. Dat is een combinatie van polders, uh, duinen. Ik kom uit de Achterhoek en uh, daar kom ik ook nog steeds graag terug. Uh, vind ik, daar, daar, daar, daar is het. Als je over de IJssel komt, dan ga ik altijd 20 kilometer zachter rijden. Dan gaat het, dan het tempo naar beneden de mensen zijn wat rustiger... Dus daar kom ik graag. Maar ja, er zijn uh, zo. En, maar ik, ik vind het. Uh, door de Beethoven wandelen waar mijn vriendin woont. vind ik ook prachtig. Nederland is een heel mooi land. Een heel afwisselend land. Voord, voordat het zo'n klein land is. is het uh, heel, heel rijk in, in afwisseling. en uh, mooie, mooie, mooie gebieden. Dus als je hoort dat jongeren ge, geïnspireerd raken door de natuur. naast concerten en filmsterren. dan is voor jou ja, ik ben de niet natuur echt hebben, Dat maar, niet. Want je doet nee. een hoop dingen, wel de duinen. Ja, oké. Okay, ja, land, die landschappen, ja, maar dat landschappen. Ik, ik ben dan niet aan het kijken van wat zie ik daar nu vliegen. Maar uh, het, uh, het, is, uh, het, het, het is. Kijk, Hoe de loop je dan? Hè? Hoe loop je dan? De nee, fiets altijd. Ik fiets altijd sorry, aan het mijmeren. Ja, een beetje, ja een beetje meditatief uh, loop ik. Nou, ik trap wat en ik kijk om me heen en denk, goh, prettig hier. Maar je hebt, ik, ik fiets wel door, die, uh, door de schermen, hè? dat is uh, uh, wereld, mm. natuur, uh, ja. Erf, erfgoed. Ja, erg dat zijn eigenlijk lange polderwegen. Maar het is wel heel bijzonder. Het is, is zo'n wiskundig landschap. Moeten de polders er niet bij dan? Nederland voor later. Dat, dat iets is iets wat we zeker moeten ja, behouden. Maar Nederland is voor, voor, voor driekwart polder toch? Ja. Het, is, het is een en een schakeling van polders. Zo vanaf Amersfoort en, en Den Bosch geloof ik. Dus dat ja, die al, moeten blijven. Ja. Dan is heel Nederland weg. Dan hoeven we niet bang. Die hoeft er niet nee. op. Want dat blijft sowieso, dat blijft sowieso wel. Dat is lang de dijken het houden. Nou, dat is wel een dingetje natuurlijk. Ja, dat ja. Moet wel. Ja. Dat is wel... Ja, ja. Hans, hoe zit het bij jou? Jij je bent nog steeds marathonloper. Ik weet dat je nou, dat een aantal de... jaren geleden nog deed. Ja, ja, ja, de marathon van Rotterdam was de laatste. En volgend <coughs> jaar heb ik wat meer tijd, denk ik toch. En dus kan je wat meer slapen en dan ben je wat beter uitgerust. En dat dus daar ga ik er weer in doen. Uh, maar waar ik het graagst ben is uh, inderdaad... Ik loop heel vroeg s ochtends drie keer in de week, door de duinen. En dat is zo fantastisch. Altijd in donker. Ja, je hebt drie maanden dat licht is om die tijd dat ik loop, maar voor de rest altijd donker. Maar over wat voor tijdstip hebben we het dan? Wil je, het echt weten? Ja? Ik sta ik om ik vijf of half vijf op. Een kwart nee, vijf ben ik aan het lopen. Dat weet je niet. Ja. En dat doe ik maandag, woensdag, of vrijdag en in het weekend wat later. En dat is fantastisch. Ga je morgen ook weer om? Wat zeg je? Ga je, nee, je morgen is ook weer om zaterdag. Om half vijf. Ik loop zonder mij. Ja. Door de week loop ik het altijd drie keer: maandag, woensdag, vrijdag. En dan of zaterdag of zondag probeer ik wat langer, maar dat doe ik het natuurlijk. Dat slaap ik ietsje uit en dat is fantastisch <lacht> voor de mensen die is, mee is, kunnen kijken wat, Die wat zien je, nu nul je, je, je, je, je beste tijd doen maar nee ik, denk, ik loop helemaal niet hard dit? ik loop graag ik loop vier uur op die marathon ja, ja, ja. dat moet nou, ja, ja, dus toch, toch net de tijd blijven ja, ja, ja, ja. ja precies je ja, ja. ja. ja. ja. begrijpt het niet nul nee ik zit hier uh, te schamen ik sta ook altijd om kwart voor zes op ja goed zo ja dan ga daar nou aftroeven in de tijd ik sta nog wel vroeg op maar alleen maar de een fietst hè, en die, die, die is zelfs over de mond van toe. En de ander die, die, die, die loopt de marathon. En, en, en komt drie keer uh, per week om idioten tijdens een bed uit vrijwillig... <lacht> Om te gaan lopen. Nou, jongens, uh, ik heb uh, sinds dit jaar samen met mijn vrouw... een elektrische vies gekocht. Oh, ja. <laughs> en daar laat ik het voorlopig ja, bij. Je deed er ook tafeltennis. En, ja, ook saai, hè? Ja, nee, helemaal niet. En daar laat ik het bij. Ja. Maar nee, nee, dit, dit, dit red ik niet. Nee. Ik leg het af tegen deze twee heren. Maar kennelijk is het ook niet zo belangrijk voor je dan. Nee, maar, nee, nee. Hans, jij hebt het nodig? Ja, ik heb het nodig. Ja, nodig. Ik doe het al zo lang. En, uh, ja. Jij noemde meditatie, Bert. En dat ja. is het voor mij ook. Ja, dat is het. Ook. Zoals moet ik een column schrijf voor het interne uh, internet. Het, voor de Havenkrant bericht. of iets dergelijks? Nee, voor onze medewerkers in okay. bedrijf. En dan zit je te piekeren. En ik heb heel vaak, of niet, je moet een verhaal houden... en dan ben je aan het lopen... Klopt. en dan, pakt, dan heb je het ineens te pakken. Ja. Ja. Zo vaak het geval. Ja. Niet dus dat het is dus meditatief, inspireert. maar het inspireert dus ook. Ja, ja, het je het maakt inspireert. je geest leeg, hè? Absoluut. Dus dat het geeft ruimte voor heer. ideeën. Ja, ja. ja. ja. ja Nol? Ja, ik hoor het. <laughs> heb je dat bij tafeltinders ook? Of? Nee, maakt maak mijn geest niet leeg op die fiets nee. wel. Dat ja. wel, maar... Ja, nee, ik, ja, ik ben eigenlijk... Uh, ik sta er niet zo bij stil... En daarnaast ben ik een workaholic. Hmm. Dus ja. Uh, genieten weinig, als ik jullie zo hoor... hoe je daarvan kunt genieten. Ja. Uh, nou, dat inspireert me dus. En daar ga ik eens over nadenken. Ja. Hoeveel uur zit je dan per dag dat jij nu werkt? Of per week? Nou, ik maak... Maar dat zal voor Hans en Bert... Ja, voor Bert misschien wel. Maar voor Hans niet veel anders zijn. Maar tot voor kort werkte ik toch 60... gemiddeld 60 uur minimaal in de week. ja. En nu zijn dat uitschieters, 60 uur. En dan zit ik meer bij de 45 uur. Dat vind ik dan normaal, ja. 45, 50. Nou, dat moet ook kunnen. Dat is verder allemaal geen probleem. En uh, nou ja, dan kun je wat meer tijd voor jezelf en, uh, en voor je echtgenoten. En, en, en je kinderen, die, ja. uh, uh, waarvan er nog één thuis is. En de andere twee, uh, nou ja, en kleinkinderen sinds kort. Dus ja, daar moet ik dus ook weer van gaan genieten. En dat wil ik ook graag. Ik kan het zeggen. En die tijd ga ik ook nemen. Ja, ja. Zijn er dan plekken die jou wel... als je nu met de elektrische fiets daar doorheen uh, rijdt? Nee. Nee, ik zit echt te denken. Nee? Ik, ik, ik, ga... ik kijk daar zo niet naar op die manier. Ik ben eigenlijk gewoon het liefst thuis. Klussen heel graag. Ja. Nou, dan zie ik dingen onder mijn maar handen. groeien. zijn het dan hier. boeken? Of, of wat is het dan wat jou naast je werk inspireert? Waar je, nou ja, wat meditatief kan werken? Of waardoor je nou, eigenlijk teruggeven... mijn gezin en de mensen om me heen. Nee, ja. Die inspireren me. Ja. Ja. Volgens mij is dat heel belangrijk. Ja. Toch de mensen Tuurlijk. om je heen dat die inspirerend kunnen, kunnen werken, Ja, het is, het is een voorwaarde bijna. Ja. Het is we begonnen, natuurlijk, die uitzending met de, de, alles vanuit de overheid en hoe die Nederland en onszelf allemaal verder kan brengen. Maar toen zei je ook terecht: van Ja, het is niet alleen die overheid, het gaat ook om wat we zelf Tuurlijk. kunnen ja, doen. Ja, en hoe ja. je zelf geïnspireerd kan raken. Maar hoe vind jij hoe wat voor rol moet het bedrijfsleven daarin spelen, Hans? Om, om jongeren bijvoorbeeld, we hebben nu veel jongeren werkloosheid. Uh, hoe jongeren perspectief geboden kunnen krijgen. Hoe je ze kunt motiveren om er alles uit te halen. Ja, kijk, zo, moeilijk om daar heel algemeen antwoord op te geven. Maar, maar het bedrijfsleven heeft natuurlijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, en ieder bedrijf pakt dat op zijn of haar manier natuurlijk op. Sommigen die, die hebben veel stages. Sommigen doen maatschappelijke activiteiten op scholen. Uh, bijvoorbeeld in de haven hebben gezegd, de 6000 jonge, jonge meisjes en jongens van de lagere scholen gaan allemaal een dag de haven in om ze gewoon eens te, te, te zien. leren, ervaren, te ja. zien, te voelen enzovoort. Hm. Als voorbeeld, nou, dat doet het bedrijfsleven ook aan mee. Dus het bedrijfsleven op verschillende manieren we les op scholen geven enzovoort. enzovoort. Dat is overigens wel interessant. Dan hebben we hebben het over het onderwijs in zijn algemeenheid. Het blijkt dus dat economische groei in een land het best. En het slimst wordt bevorderd door investeringen in infrastructuur en onderwijs. Mm -hmm. dus, okay. dus ik zeg altijd, daar moet je als land. Het hoogste het rendement, rendement is dat. Het hoogste rendement, Het ja. laatste op bezuinigen. En waar ik denk wat we de komende jaren meer moeten doen dan in het verleden, is het investeren in de docenten. Bedoel, maar ook docenten uit de praktijk, uit het ja, bedrijf zelf. Ja, ja, tuurlijk, hè? Of, in of de uit docenten, de rechtspraak zelf. Ja, of, docenten op, nou, spelen vooral voor de jonge ja. kinderen zo'n belangrijke mm -hmm. rol. En ik denk dat we dat verwaarloosd hebben. Ja. Nou, dat maar is dat dan vanwege hun kennis, of ook omdat je zegt uit het bedrijfsleven dat ze ook als rolmodel moeten? Inspiratie. Ja. Kijk, ja, precies, maar naar, kijk maar ja, naar jezelf. Ieder, iedereen weet uit zijn jeugd. Ik heb zelf met, met, met, met mijn meester van de derde klas. Den Hollander heette die. Ja, die mannen denk ik nog misschien wel dagelijks aan. Mm -hmm. Over hoe die praten, wat die deed, hoe die zelfvertrouwen gaf aan kinderen. Hoe, geef eens een voorbeeld. Waar, ja. waar, hoe praten die dan? Ja, dat, kan, dat, is, die dat, is dat is moeilijk te zeggen, omdat hij je persoonlijk aansprak. En omdat hij tegen je zei: Van uh, Goh, wat kun je dat goed? Nou ja, dat, dat uh, hoor ik niet zo vaak. Dus uh, dat was dan iets waarvan ik denk ja, dat, dat dat gaf je zo'n boost. boost. Ja, ja, dat dat je daar, daar, ik denk dat je daar een leven lang op drijft. Dat wat op kleine opmerkingen van die man zich misschien niet eens bewust was. Ja. Maar die je als kind zo oppikt en die zo uh, door, zo lang doorklinken. Nou, dat jij met je moeder had misschien die. Ja, dat zijn, dat zijn hele essentiële. En, en, en, en docenten zijn wat dat betreft. De belang Ik vind dat een van de belangrijkste beroepen in de samenleving. Ja. Maar Absoluut. het is ook een. Ik ben het helemaal met Bert eens. Hij zegt volgens mij iets heel belangrijks. Schrijf hem op. Ja. Docenten. Docenten, ja. Of, onderwijs. Absoluut. of onderwijs. Het is ja. ook een maatschappij van beelden, hè. snelle beelden. Hè. Waar haal je nou ervaringen om te delen? Die haal je van de werkvloer zelf. Wie kan nou het beste vertellen over de Rotterdamse haven? Dat is Hans, bij wijze van spreken. Ja. Wie kan het beste vertellen over de rechtspraak? Dat zijn de rechters. Stuur ze naar die scholen. Doen we ook. Doen we ook. Maar veel te weinig. Veel te weinig. Waarom bed je dat niet in, in maatschappijleer? Ja. Eh, 8000 eh, jeugdigen bezoeken de rechtbank, Den Bosch. Ja, ik nou, ja, dat zeggen, zullen, dat zullen er veel meer zijn. In plaats van dat jij de klassen ingaat, ja. gaan ze zij... ze naar binnen. Dat ja. doen we ook. Dat ja. doen we ook. Eh, maar je kunt dat nog veel meer en veel beter doen. Ja. Veel meer. Die leraar of die docent die daar voor de klas staat... kan zijn informatie gaan halen, maar kan het nooit zo vertellen... zoals jij kunt vertellen hoe je nee. je columns nee. maakt. Nee. Dat kan een ander niet. En volgens mij is dan ook nog wel dat uh, buiten als je niet vanuit het vak zelf komt vertellen... maar dat je dan als docent, en dan moet ik aan mijn geschiedenisdocent denken... <laughs> ook met enorme liefde ja. voor wat ja, je, waar je in je lesgeeft praat. Ja, dus ik weet ja. die zeker. Zeker. De passie. De passie. Uh, Heb ja, ja, ja, ja. Natuurlijk. Ik, had, ik had heel weinig in eerste instantie met geschiedenis... maar die man die stond echt, die stond alles ongeveer in een zijn eentje ja. met een rollenspel... Ja. Die heeft de hele Tweede Wereldoorlog in zijn eentje... Voor nou, überhaupt dat iemand gebeurt, je laat ongeveer. zien... En dan hoef je nog ja. niet eens geschiedenis te... Maar dat iemand je laat zien wat passie is. Dat, ja. je, dat je je kunt, helemaal kunt geven aan... Een, iets wat je mooi vindt. Of ja. wat, je, wat je interessant vindt. Dat, als dat, dat voorbeeld is heel belangrijk. Want het, ik heb een dochter van 22... En het enige wat ik tegen haar zeg is... Zoek je passie. Weet je? Want als je die vindt... Ja. Ik, mijn passie is schrijven. Als je die vindt, ben je een gelukkig mens. En, en begeleid je haar daarin? Of hoe... Nee, dat kun je niet. niet, niet iedereen dat... kan hem zo vinden natuurlijk. Nee, dat, nee maar, uh, Hoe oud is ze? 22. Nee, dan kun je niet meer. Nee, dat moet ze zelf doen. Maar uh, het, uh, je, je, je, je kunt ook tegen zeggen... je zoekt een baan waar je zoveel mogelijk geld verdient. Of uh, zoek een baan waarin je echt uh, macht hebt. Maar dat is, dat is allemaal secundair. Je <laughs> is dat je lollen hebt. Het belangrijke is dat je iets doet wat, wat je passie ja. opwekt, wat je, ja. wat je, Waar je blij van wordt. Weet je? En waarvan je het van, hier Ik draag iets bij. Of het nou aan schoonheid is. Of aan, aan economie. Of aan, aan, mm. aan wat dan ook. Maar, dat is, dat, en dan, daar wordt een mens gelukkig van. En daar, daar, daar vindt hij dan zijn zelfverwezenlijking in. Ja. En als je dat hebt. Ja, dan ben je natuurlijk... Uh, dan ben je, uh, Bovijans, Ja, Een bofje, ja, ja. Ik denk elke dag van, god, dan ben ik een mazzelpik. Ja. Dat ik dingen doe die ik leuk vind. En die ik, dat uh, die... denken we allemaal. Hè? Ja. Ja. Ja. ja. En jij? Ik ook. Man, ik zit hier ontzettend gelukkig te wezen. Ja. Zeker deze twee uur. Ja. Oh, dat, wat kan er ja. nog mooier zijn ja. dan, uh, dan dit, toch? Dat je midden in de nacht met mensen die ook nog iets ja. zinnigs te melden hebben. <laughs> die mijn hart gestolen hebben, zoals ik misschien, aan het begin zei, wel om wel daar gewoon twee van, uur te ja. mogen praten. is Misschien wel het sterkste woord hè, in het hele verhaal. Passie. Je hebt hem erbij geschreven, Nol. Ja, ja je bent de poster er in van het Nederland. eerste deel is het vier of vijf keer gevallen. nu valt het ja. ook meer in alle heftigheid. Misschien is dat wel het mooiste woord. Doe dingen met passie. Ja. We hebben nog ruim een kwartier om nog over uh, goede woorden... voor de poster voor Nederland na te denken. Maar, gaan we even naar muziek? Want we hebben natuurlijk de muziekkeuze van jou nog niet gehad, Nol. Pink Floyd? Ja ook wel een beetje de tijdsgeest hè? Ja, ja zit ook van deze banden. van deze ja, heren. Ja, ja. Hebben jullie er wat mee? Ja, zeker, ja, ja, Hans? ja, ja, ja, het ja, zoveel. ja nee. Hans niet zoveel? Nee. Waarom niet? Nou, gewoon als je me zegt ik herken je ik de muziek, trek. dan zou ik, moet ik het antwoord schuldig. Oh, nou, we gaan we gaan hem zo testen. En Bert <laughs> wel veel? Ja, ja, ja, zeker. Ja, ik had denk ik, alle LP's uh, vroeger. Ja? ja. Ja. Wat is het wat, uh, wat jou erin trekt? Nol? Pink Floyd. Ja, een uh, rebelse band in die tijd, hè, vernieuwend. Ontzettend, ja. Uh, ja out zeker. of the box, uh, over de grens soms. En uh, ja, ik heb dat rebelse volgens mij toch ook wel enigszins uh, bij me gehouden. En vandaar uh, toen er gevraagd werd, welk nummer viel me dit als eerste te binnen. En... Uh, ik dacht, ja, ik, de vorige keer had ik een heel modern nummer. was net uit. Had mijn wat dochter had je toen? me aangepraat. Van ik, Pink ik weet Floyd ook. Oh, van videogames. Floyd Oh, wacht, ja, dat is waar. Ja. Ik weet dan dat niet meer wie het Hij moest van zijn dochter. Ja, dat was ja. Ja, ja, ja. Ja, dat. En nu had waar, ja. ze wellicht weer allerlei rapachtige. Uh, maar ik dacht, nee, nu ga ik nu van mezelf. Ik gewoon <laughs> wat ik zelf wil. Ik ga voor Pink Floyd. Dus rebels naar mijn dochter, maar ook rebels in de muziek. Another brick in the wall. Ja. We're Pink Floyd, another break in the wall. En Hans Smit zei, ik heb niet zoveel met Pink Floyd. Ik ken ook niet, maar deze... Ja, deze. Ja, precies. Gelukkig. Als waren we een beetje aan je gaan twijfelen, Hans. Als dat, ja. niet, het, als dat niet het geval was geweest. En we hebben het deze nacht over... Um, het eerste uur vooral gehad over wat voor leiders... heeft het Nederland van de toekomst nodig... Zeg maar om een fijn land te blijven. En in het tweede uur hebben we het vooral over inspiratie vanuit jezelf. Dan blijft nog die hele groep, die 16 miljoen... die we al veelvuldig ter sprake hebben gebracht, die blijft natuurlijk nog over. Van hoe krijgen we die nou in beweging? Dat is wat jij, wij zeiden van waar, waar, waar staan we nu in het hele gesprek? En jij zei, ja, hoe krijgen we Bert van? Hoe krijgen we de mensen nou ja, hoe, in beweging? Hoe, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat, uh, dat, dat het, uh, de verandering en de. de, de... De flow van die samenleving. Dat hij niet afhankelijk is van, van, van, van, van de leiders in Den Haag. ja, Want, ja dat, dat Maar is ook, ook een beetje niet slow van het, het individu gaan die wachten. alleen maar voor zichzelf... Nee? Nee. Ook nee. niet van het individu die alleen maar naar nee. zichzelf kijkt. Nee. Zeg maar. het is, Want, uh, Nederland verder. is natuurlijk altijd een land geweest... waar, waar mensen uh, heel erg veel hebben samengewerkt. Het, het, het, het, er zijn nergens zoveel verenigingen als in Nederland. Op allerlei gebieden. Ja. Uh, de... de, de, de Nederland is een, is een gidsland, een voorbeeldland van, van vrijwilligerswerken. Nergens ter wereld. er dan, ondertussen? Samenwerking, die staat er volgens mij niet Ja. Op. Dus, dus die, die, die, die, die, dat fundament van, van, van mensen die samen dingen doen... Ja. is, is in, altijd heel sterk geweest dat in dit land. En misschien... Als je, Jan, ja, ga je gang. Uh, naar mijn gevoel samenwerking ontstaat als je mensen deelgenoot maakt van het ja, vraagstuk. Ja. En dat is naar mijn gevoel heel essentieel. Laat ik gewoon een voorbeeld noemen. We hebben files. Ja. Nou. Op het moment dat je met die mensen... Ik heb eens een onderzoekje gedaan naar, naar de files, naar Den Haag. De, hoe los je dat nou op? En dan ga je ben ik met mensen gewoon gaan praten, die allemaal in Soetermeer woonden, of Gouda, en, die, en zo. En dan zeg je, joh, jij veroorzaakt ook dat probleem. Ja, nee, dat is waar natuurlijk, hè? want jij gaat elke dag uh, en zo. Ja. Dat is dus jouw probleem. is mijn probleem. Stel nou eens dat we dat samen gaan oplossen. Wat zouden we dan doen? En dan krijg je ineens oplossingen. Die anders überhaupt niet eens op tafel komen. Dus antwoord, hè, als je mensen deelgenoot ook maakt. Van het probleem of van de uitdaging. Of enzovoort enzovoort. Dan krijg je samenwerking. En dan mobiliseer je de denkkracht en de creativiteit. En is zoiets ook op grote schaal te organiseren dan? Natuurlijk. Met, deze, met de social media enzovoort. Daar ben ik van ja. overtuigd. Dat dat kan. Alleen je moet er wel tijd voor nemen. Tijd voor nemen, luisteren, de werkvloer op bij wijze van spreken. En dan ook dingen laten zien die je doet. En als, Hoe je doe je niks, dat? als je Als je alleen maar gaat halen en luistert en vervolgens niet beweegt in welke tijd we nu lijken te zitten zo nu en dan. Hmm. Hmm. Je moet er ook iets mee doen. Ja. En dan maak je maar kleine stappen en deelgenoot maken, inderdaad, ja, ik, ja, ik kan er geen spel tussen krijgen, eerlijk gezegd. Zo maar is dat dan ook weer de, niet. de verantwoordelijkheid teruggeven, is dat daar onderdeel van of bedoel Ook. je dat niet? Ja, zeker. Ja. Nou ja, zeker. Mede verantwoordelijk. Ja. Kijk, je ziet nu bij de, de, de, de centrale overheid in Den Haag geeft nu uh, macht terug, zeggen ze, aan de, aan de provincie en de, geme aan de gemeentes. De gemeentes ja. Hè. Ja. Uh, wat er in werkelijkheid gebeurt is dat, dat, uh, dat, dat het is een verkante bezuiniging. Ja. En die gemeentes, die, die krijgen constant allemaal toezichthouders en die, die, die kunnen geen kant op. Dus het is, het is, een, het is, een, het is een quasi- verschuiving van de macht. Ja. Het is niet echt. Weet je wel. Dus, maar als je zoiets doet... Als je het echt zo, dan, dan moet dan je dat het. ook echt doen. Dan moet je dus ja. ook zeggen... Van, die, en dan moet je geen gemeente maken van honderdduizend. Dan moet je dat gewoon ook niet te groot maken. Laat een gemeente van 50.000 mensen... Nou, geef die maar verantwoordelijkheid. En zeg ook maar van... Jullie, jullie, hebben hier heb je geld, daar kun je dingen mee doen. Daar kun je zelf keuzes in maken... Ga er met z'n allen over. Het betrekt die mensen erbij? En die hele vergroting van allerlei dingen, van die scholen, van, van die mensen ziekenhuizen, dat heeft niet gewerkt. Nee. Dus je moet zorgen dat het weer kleiner gaat worden in die zin. En, dat die... en daarmee geef je ook verantwoordelijkheid terug naar de mensen. Maar Want het komt dichterbij. Hans, misschien even nou, ja? nee, van jouw punt. Inderdaad, heb je het over geloofwaardigheid. Hè? Inderdaad, ben ik het met je eens. Hè? Bijvoorbeeld over die zorg decentraliseren. Het is een bezuinigingsoperatie. En dan verzinnen we er iets bij ja. om die bezuiniging te realiseren. En mensen voelen dat. Dus opstand, hoop, gedoe. Het is Wel, vanuit de verkeerde gedachte. Vanuit ongeven. de verkeerde gedachte. Dan. Terwijl als je zegt, joh, ik, ik wil bezuinigen. Ik moet bezuinigen om een aantal redenen. In dat gebied wil ik bezuinigen. Zeg dat. Ja. Hoe gaan we Hoe dat met we elkaar dat? doen? Ja. Dan heb je ineens een hele andere benaming van het vraagstuk. Nee, doen we. We zeggen, we vinden, we gaan decentraliseren. En bovendien krijg je geld minder. Ja, dat is, dat is. dan vraag je om ellende ja. en weet problemen. Je, want dit komt natuurlijk vaak terug. Weet je, dan is het weer dat luisteren naar wat de mensen willen. En toch hou ik, maar misschien ben ik dan te negatief of te cynisch. Heel erg het gevoel van, uh, zodra je dan toch iets anders doet, dan is, dan is het helemaal weg. Je, dan, dan zijn mensen hun vertrouwen kwijt. Dus het is iedere keer dan komen misschien mensen uit Zoetermeer of waar dan ook met ideeën. En vervolgens besluit jij als politicus anders. En voor mijn gevoel is dat heel de hele tijd. Dat mensen denken: ja, ze vragen ons maar. Maar, ze, maar uiteindelijk nemen ze nee. toch een andere beslissing. Ja, je, je hebt gelijk. Je als, als je de mensen maar dat is toch een lastige balans. Dan ja, maar er geen is ook vertrouwen. Tuurlijk. Maar als je de mensen voortdurend bevraagt <lacht> met een dialoog. en daarna doe je toch allemaal niet wat de mensen hebben gezegd. Ja, dat, dat het houdt het twee op. keer te doen. Dan ja. houdt het natuurlijk op vanzelfsprekend. Ja. Dat en maar je wilt je je ik je serieus genomen worden. Precies. Ik heb ook heel vaak dat ik denk... Nou, zeker drie keer per week hoor ik een politicus... dan denk je, van, denk, denk je dat ik gek ben of zo. De manier waarop zo'n man praat... en waarop hij mij dingen probeert wijs te maken. Nou, dan denk je... Ik ben toch geen, ik ben toch geen idioot? Beledigend soms. Ja. Gewoon zo... Van die flauwe praatjes. Je denkt, neem me serieus. Je mag hem best een slechte boodschap brengen... maar dan neem je me serieus. Maar ja. verpak hem niet zo, zo, zo... En als je mensen medeverantwoordelijkheid wilt geven... betrekt ze er dan bij. En je vroeg toen straks onder de muziek van... heb je daar een voorbeeld van vanuit de rechtspraak? Dan denk ik, ik, mo ik moest even lang nadenken... maar dan denk ik, mediation. Van rechtspraak naar mediation. Ja, ja. Ja. Daar zit je aan tafel. Ja. En daar, daar maak je elkaar opnieuw deelgenoot van de problematiek die er is. En hoe gaan we dat oplossen? Dat, ja. En hoe gaan we het oplossen? Dat lukt niet altijd, maar als het lukt, dan is het drie keer zoveel waard als een vonnis. Drie keer zoveel waard als een vonnis. Ja, ja. Maar in brede zin willen, zitten mensen wel op die verantwoordelijkheid te wachten? Tuurlijk. Ja, denk je dat? Ja, denk ik. Ik denk dat mensen heel graag. Uh, kijk, niet, niet de landsdefensie of, of, of, of, of het buitenlands beleid, maar op, op, op, een, ander, op een bepaald niveau. Onderwijs, uh, gezondheidszorg. Natuurlijk willen mensen daar graag hun leven ook voor in eigen hand hebben. En we hebben ze dat in de afgelopen decennia voor een deel uit handen genomen. En dus, dus het zal een probleem, een probleem zijn om dat om mensen daar weer van bewust te worden... dat ze weer dingen zelf mogen doen en ja. kunnen doen. Want krijg je dan niet het sentiment... nou, ze laten alles maar aan ons over. Ze doen daar helemaal niks. Daarin nou de ja, de... Ja. Dat, dat is natuurlijk, ja, dat is nu even de, de, de, de reactie. Ze zijn ook lui geworden. Met ja, nou, die we, we zijn, enorme ja. welvaart we zijn, zijn we ook lui geworden. We zijn geworden, gemaakt met ook. Hè. De, er, alles is, er zijn ons veel dingen uit handen genomen. De, de, op op sportverenigingen waar vroeger gewoon de mensen zelf de dingen regelen... staat de, stonden, Zad, en de van de ja. ALO en die, ja. en die regelt alles. Ja. En de andere mensen leunen achterover. De Academie voor Lichamelijke Kunst. Ja, ja ik weet ja. wel wat hij bedoelt, maar ja. Ja. ik denk bij mijn sportvereniging niet. Of? Bij de tafeltennisvereniging nee. niet. Kijk. <racht> nee, maar je hebt gewoon je hebt nee. de grote sportvereniging, de kampongs van deze wereld. Daar lopen gewoon professionals ja, ja. rond. Ja, nee, dat is. Ja. Wel. En die ook dat, eigenlijk is dat jammer. Vroeger we, had je bardienst en nu worden daar ja. gewoon mensen voor ingehuurd om maar kleine dingen te noemen. Dus het begint al op zo'n kleine schaal. In de hele samenleving is dat natuurlijk gebeurd. Dus we moeten mensen ook weer leren dat het leuk is om wat zelf te doen. Dat, je ook dat weer... is het. Dat ja. Het, ja. het leuk is. En dat, is ja, dat mensen het willen is. gaan ja, en dat doen. Dat het gewoon, is, precies. Het is, gewoon. Het is. Het is een vorm van letterlijk samenleven. De, hè, de samenleving, Nou ja, dat doe je samen. En als, je dat, als mensen daar weer van bewust worden... en dat dat niet is wat, wat uit Den Haag komt... met, met, een, met een zak geld en, uh, nee. en wat deskundigen. Nee, ik doe het zelf. Weet je maar wat? is dan de participatiesamenleving waar Mark Rutte het over heeft die al veel besmuikt is... is dat dan niet wel wat jij eigenlijk ook zegt? Ja, nee, maar dat is, ook, dat is, dat is in die zin ook helemaal geen, geen, geen, uh, geen onzin. Alleen, bij Mark Rutte denk je weer van... ja, jij noemt het participatiesamenleving. Maar je maar, je maakt het is, regels. maar het is bezuinigingssamenleving. Ja. Ja. Maar is dat jouw ja. cynisme? Of? Nee, dat is niet mijn cynisme. Want dat, dat blijkt uit alle, uit alle cijfers. <klaars> Het, zijn opzet is niet de burger meer, dat is niet zijn eerste doel. Zijn eerste doel is bezuinigen. En dat wordt verkocht onder het, onder het, het woordje participatiesamenleving. En dan zetten mensen de hakken in het zand. Het is wat Hans zegt: je moet geloofwaardig zijn en je moet het menen wat je doet. Ja. Je vertrouwt hem niet, je gelooft nee. hem niet. Nee. nee, jij hebt geen nee. vertrouwen in hem. Nee. Nee. Nee. Hij moet vanuit de wens, dat die, die intrinsieke ja. motivatie ja, heeft... Ja, dat we dat met z'n allen moeten dat, gaan dat, doen. Dat ziet ja. iedereen onmiddellijk. Dat is, dat, is, dat is ook weer die, die gezamenlijke intelligentie, die geloofwaardigheid van mensen zit in, ja, dat kun je soms niet eens precies beetpakken, maar... Ja. Is, dat, is... is dat een begin, als je het van, van, van boven naar beneden hebt, dat Hans politici veel meer vanuit hun intrinsieke gevoel, zeg maar, hun, hun ambities, hun idealen, dat ze daar eens vanuit moeten gaan handelen? Ja, je Begint zou... het daar? of niet? Ja, tuurlijk. Je, je zou willen dat duidelijk. dat gebeurt. Ja. En dat het ook duidelijk en natuurlijk zijn er de altijd gelukkig politie die uit, uit een stuk geloof, intrinsieke overtuiging handelen. Ja. Maar het gebeurt te weinig. Het wordt te weinig gecommuniceerd. En er wordt te weinig over gedebatteerd. Waardoor je automatisch weer dat wantrouwen krijgt. En die kloof, die vertrouwenskloof die er toch is. Ja. tussen de samenleving en politiek daardoor alleen maar versterkt. Het is wel hm. typisch dat, dat politie van, van die kleine partijen. En, en dan ga ik zelfs als, weer als een case van de staai van de SGP. Ja. Je kunt ervan vinden wat je wil, maar ik geloof die man wel. Die, ja. Die, die, ja, wat hij zegt, dat, dat, dat overtuigt is overtuigt dat, die, dat, die werkt vertrouwen. Ja. Ja, en dat, dat, dat geldt ook zo. voor die jongen van de, van de, van de Christen, uh, ChristenUnie, uh, Slop. Ja. Ze, ze, ze, ze, uh, ze zijn geloofwaardig, omdat ze, er zit geen dubbele agenda achter. En dat dan mensen weer in beweging krijgen door geïnspireerd te raken. Maar is dat dan, zitten we nu in een soort overgangsfase? Dat we die eigen verantwoordelijkheid wel weer... Gaan voelen op het ja, moment dus dat we getriggerd zal, worden. Het we zal moeten wel getriggerd moeten. Worden. Het zal ook wel moeten. Want als, als we dingen niet. Uh, ik ik uh, was gisteren, of woensdag was ik in dat kleine theater in Beuzigem. Dat wordt helemaal gerund nu. En door vrijwilligers. Ja. Als ze dat niet doen, gaat het theater dicht. Nou, die mensen zien ook wel dat het gewoon hartstikke leuk is om te doen. Dus ja. dat, dat gaat samen op. De, de, de omstandigheden dwingen ook tot, tot, uh, tot initiatief. En tot, uh, maar waar tot... in Europa is dit nog? Ik, ik, ik probeer te denken van, nou als je.. Kijk maar niet naar de hele wereld. Natuurlijk kun je dan. Je moet het, wel het klein houden, maar... want over maar... anderhalf minuut zijn we klaar. Ja. Dus ik ga de grote vragen York, nog gaan stellen. Het? Ja. het. Nou ja, het. waar. waar... Waar iedereen erbij betrokken wordt en geïnspireerd raakt. Dat verenigingsleven wat, nog ja, voor, of wat, uh, wat of jij net aan werd. Die kleinheid, die fijnheid, die intimiteit, of hoe je het ook noemt, en ja. die passie. Waar is dit nog? Ja. Nou ja, maar ik ja. laat het een ander vorm noemen. Ja. Ik, ik, ik ben voor het bestuur van het Rollermond in Rotterdam. We hebben 34 kamers, 180 en al passie. Dus het is ja. Fantastisch. Maar eigenlijk ja. is het er de, de dus zoveel in ja, Nederland? Het gebeurt ja. heel veel. Jongens, geef mij die poster alstublieft: de poster van Nederland. Ik presenteer hem vol trots. Na twee uur gesproken te hebben met mijn gasten van vannacht... met Hans Smit CEO van het havenbedrijf. Nog wel, hè? per 1 februari ja. uh, gaat hij de bouw in. En niet als putje schepper, <lacht> dat mag duidelijk zijn. Bert Wagendorp, columnist en uh, schrijver van de Volkskrant... en Nol van de Ven, strafrechten in Den Bosch. Zij hebben opgeschreven voor het Nederland van later. Trots, samenwerking. Noem je eigen kreten, jongens. Dat vind ik het mooiste, als je het zegt. San Hans. Uh, vijf V's, leraren... Uh, nooit af. Bert. Creativiteit, duurzaamheid, tolerantie, onderwijs. Nul. Oog voor elkaar, samenwerking, hoop, fouten toegeven, luisteren. En klein. En nooit klein. af en we Daar zijn altijd we onderweg. Maandag in Casaluna praat Nathan Vecht met bankendeskundige Simon Lelieveld over geldsystemen. Hartstikke bedankt, jullie, alle drie. En een fijne dag. Luister naar mij. Mij. mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV.